3 uur. Het NOS-journaal. Onno de Wit. Na een overval op een juwelier in Zaandam heeft de politie twee verdachten neergeschoten. De overval op de Royal Diamonds winkel werd gepleegd door vier daders. Tijdens een achtervolging door de politie probeerden de overvallers een auto te kapen, maar dat lukte niet. Daarbij werd geschoten door zowel de politie als de overvallers. Uiteindelijk werden de vier verdachten aangehouden. Hoe ernstig de twee neergeschoten overvallers gewond zijn... heeft de politie in Zaandam niet bekendgemaakt. Een man van 75 uit Zaandam heeft een gevangenisstraf van vijf jaar gekregen... voor brandstichting en poging tot moord. In september stak de man zijn eigen flat in brand... waarna de bewoners van 196 flats werden geëvacueerd. De Zaandammer was kwaad omdat hij zijn huis zou worden uitgezet. Na de brandstichting ging hij met een vuurwapen naar het kantoor van zijn woningcorporatie... en schoot de directeur in de bovenarm... Er was zeven jaar geëist, maar de straf valt twee jaar lager uit vanwege zijn hoge leeftijd... en omdat de rechters er rekening mee houden dat hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. De Voedsel- en Warenautoriteit geeft twee groentehandelaren een boete. Ze hebben hun klanten niet op tijd gewaarschuwd om met EHEC besmette rode bietenscheuten uit de handel te halen. Volgens de toezichthouder is dat een ernstige nalatigheid... omdat daardoor de voedselveiligheid mogelijk in gevaar is gekomen. Uit de controles is wel gebleken dat de eindgebruikers, zoals supermarkten en restaurants, zelf actie hebben ondernomen en de producten hebben weggegooid. Hoe hoog de boete wordt is nog niet bekend. Dat hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte en de geschiedenis van het bedrijf en het aantal overtredingen. Tijdens een bezoek aan de Zuid-Franse plaats Brax is president Sarkozy aangevallen door een man. De, president, de Franse president was bezig handen te schudden van het publiek toen de man hem vastgreep en over een dranghek probeerde te trekken. Op tv-beelden is te zien hoe Sarkozy bijna tegen de grond gaat. Veiligheidsagenten overmeesterden de aanvaller. Waarom de man Sarkozy wilde molesteren is nog niet bekend. Een verloren gewaande film van Charlie Chaplin... heeft op een veiling in Londen niets opgebracht. Tot verbazing van het veilinghuis ging niemand in op het openingsbod... dat op ruim 100.000 euro lag. Het gaat om de film Charlie Chaplin in Zept, de Britse propagandafilm... Het duurt ongeveer zeven minuten en werd gemaakt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Te zien is hoe Chaplin het opneemt tegen een Duitse zeppelin. Twee jaar geleden ontdekte een verzamelaar de film in een filmblik... dat hij voor nog geen vijf euro had gekocht. De Nederlandse indie de Vrome heeft de laatste acht bereikt... van het jeugdtoernooi op Wimbledon. De 15-jarige Brabantse verzoeg zonder enig probleem de Japanse Ozaki... met 6-0 en 6-1. Dan het weer wisselend zonnig en bewolkt en af en toe een bui bij maximaal tussen 17 en 20 graden. Morgen weinig verandering. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Rond de vier grote steden ontstaan al die eerste dagelijkse files. De wijkentunnel is enige tijd dicht geweest vanwege een geschaarde auto met caravan. Maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Op de A1 Amsterdam naar Amersfoort staat een file van 4 kilometer bij bussen na een ongeluk. Wel zijn de rijstoken weer vrij. A9 richting Alkmaar, 4 kilometer voor Beverwijk. En door een ongeluk ook nog een file op de A50 Arnhem naar Os. Daar staat dus ze heten en knoop het E-Wijk 4 kilometer.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 EO, dit is de dag. Ed Anker en Elsbeth Ja, Goedemiddag en mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Kwam u vroeger wel eens in de videotheek en nu nooit meer? Misschien bent u dan overgestapt op het downloaden van speelfilms op internet. En dat is de nekslag voor veel videotheken... en daarom willen ze een harde aanpak van het downloaden van films voor eigen gebruik. Want ja, echt waar, dat is crimineel gedrag. Gaat dat werken? Daarover gaan we het hebben. En straks gaat journalist Sander de Kramer in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Sander, jij kunt je opwinden over alledaagse dingen. Ja. Waar wil jij het zo meteen over gaan hebben? Nou, ik zat uh, van de week zat ik te zeppen op televisie. En toen ja. kwam ik uh, een halve meter sneeuw tegen met uh, een burgemeester er aan, erin, van ja. de burgemeester van Ommen... en die was aan het NK sneeuwballen gooien aan het meedoen... in 25 <tie> graden Celsius. Toen dacht ik van, dit ziet er wel heel raar uit. En dat niet alleen, er zat ook een kerstmanpak aan. Een kerstmanpak, een burgemeester. Burgemeester van Ommen. En toen dacht ik van, die gemeente profileert zich als groene gemeente. Zeer milieubewust. Maar die wekken in 25 graden Celsius dan eventjes een halve meter sneeuw op. En dan de halve stad bezaaien met die sneeuw. En dan een NK sneeuwballen gooien. Ik snap het niet helemaal, dus ik wilde heel graag inpeperen. Nou, dan gaan we dat straks eens even uitgebreid kunnen doen. In uh, onze rubriek Het Appeltje. Laatst. Dat wou ik zeggen, dat straks. Maar we gaan uh, zo eerst eens dus even naar de repo. Maar eerst niet voordat wij in Wimbledon zijn wezen kijken bij de halve finale in het damestennis. Marcella Mesker, hoe staat het ervoor? Nou, de eerste set ging met 6-1 naar Petra Kvitova uit Tsjechië. Ze speelt tegen de Wit-Russische speelster Victoria Azarenka. Ze staan alle twee in de top 10 van de wereld. Azarenka is de nummer 5, Kvitova de nummer 8. Dus het, het leek even een snelletje te gaan worden. Maar de tweede set is een ander verhaal. Daar heeft Victoria Azarenka weer het initiatief te pakken. Ze stond zo even met 4-1 voor. Had zelfs twee breakpoints om op 5-1 te komen. Maar het staat inmiddels 4-2. Maar... Het ziet er dus goed voor haar uit. In ieder geval dat ze op weg is naar misschien wel de tweede setwinst. Ja, en dan krijgen we misschien een hele spannende derde set. Maar goed, zover is het nog niet. De eerste set dus voor de Tsjechische met 6-1. En nu 4-2 voor de Wit-Russische Azarenka. Dankjewel, Marcelle Mesker. Ja, wie een avondje film wil kijken hoeft tegenwoordig de deur niet meer uit. Internet en de kabelmaatschappijen bieden volop mogelijkheden om een speelfilm binnen te halen. Legaal door ervoor te betalen of illegaal door het te downloaden. En het gevolg is dat steeds meer videotheken hun klanten verliezen. En die willen op hun beurt dat staatssecretaris Steven het illegaal downloaden van films met harde hand bestrijdt. Maar zal dat de videotheek redden? Verslaggever Ewout Kiviet zocht het uit. Nou meneer, u heeft net drie films gekocht. Wat vindt u ervan dat deze videotheek dicht gaat? Ik denk dat het een teken van de tijd is. Mensen op zoveel plekken inmiddels films kunnen vinden dat ze uh, relatief makkelijk ergens anders een, een film zullen uitzoeken en gaan kijken. Ja, bedankt. Doei, doei. Laatste datum 15 mei 2011. Alle dvd's zijn te koop. En haast uur reeds, opheffing super uitverkoop. Dat staat allemaal met grote letters hier op de vitrine van uh, de videotheek Slotenplas aan de Bos en Londenweg in Amsterdam. Buiten ook grote bakken met, uh, met films, die allemaal niet meer te huur zijn. Maar enkel nog te koop. En hier staat ook een medewerker van, uh, van de videotheek staat hier in de deuropening. Ja, het is over, hè? Helaas wel. Na heel veel jaren moeten we toch de deuren sluiten. Ja, ja. Ik, ik zie staan op de viertelingen 35 jaar. 32 jaar, ja, dat klopt. Uh, de eigenaar die was de eerste man in Amsterdam die een videotheek uh, opende. En uh, daarna een uh, reeks uh, van, ik geloof, op zijn toppunt 22 videotheken had. En uiteindelijk gaan zelfs de laatste van deze grote keten in Amsterdam Slotenplas gaat dicht? Ja, de laatste drie. Je had alles uh, overgegeven aan de laatste drie... om die te proberen uh, goed te laten draaien. Uh, dat we een paar jaar volhouden, maar uh, het, het wordt nooit beter. Mensen hebben toch minder geld te besteden dan het jaar ervoor en het jaar daarvoor. Dus uh, het is op. En de videotheekketen in Amsterdam is niet de enige die moet sluiten. In de afgelopen vier jaar sloten meer dan 500 videotheken haar deuren. En daarmee halveerde het aantal videotheken in Nederland. De belangrijkste oorzaak is het downloaden, het illegaal downloaden met name. Ik ben Willem van Teeseling, sectoradviseur um, videotheken... bij de Nederlandse Vereniging van Entertainment Retailers. Uh, een andere reden is dat door het downloaden de verkoopmarkt... veel sneller uh, naar lagere prijzen toe moet, dat noemen we prijserosie waardoor de, de, de verkoopprijs van een film te dicht bij een verhuurprijs komt. Ja, het is jammer. Het is het dichtstbijzijnde. En uh, we hadden er eentje hoek ja. en uh, die is dicht gegaan. Dus uh, nu hebben we, moeten we een andere videotheek zoeken. Dan moet je de andere kant ja. van de stad, denk ik. Ja, dat uh, wordt moeilijk. Ja. Hoe oud ben jij? Ik ben uh, bijna 13 jaar. Maar dan download jij toch alleen maar? Nou, ik uh, ben nog niet zo goed. Ik ben niet helemaal... Uh, ik ben na fan. Ik ben niet zo goed in uh, computers en zo. Ik ben niet zo goed in downloaden. Maar veel andere mensen zijn wel goed in het illegaal downloaden van films op internet. Staatssecretaris van Justitie Fred Teven kondigde in een brief aan de Tweede Kamer... maatregelen aan om dit downloaden te bestrijden. Een redding, volgens Van Teeseling. Ja, dit is iets waar de brancheorganisaties die bij dit probleem betrokken zijn... Uh, uh, onder de vlag van Brein uh, al jaren voor vechten... Uh, aanvankelijk zeer moeizaam. En we zijn heel erg blij uh, dat het kabinet nu uh, zover is... dat men uh, eindelijk begrijpt waar het probleem zit... en ook daar wat aan wil gaan doen. Waar het hier om gaat, is dat je filtert tegen criminaliteit. Je moet je realiseren dat wat die torrent size doen... dat is niks meer, maar ook niks minder dan stelen. Namelijk stelen van de auteursrechthebbenden. En er is geen enkele reden om uh, een individueel persoon... in een winkelstraat te straffen als hij steelt en een club die zichzelf provider noemt, uh, uh, niet te straffen... als hij helpt bij het stelen. En uh, de, ik vind het dus absoluut niet vreemd dat die regel gaat komen. Hier is flink voor gelobbyd. Daar is uh, flink veel voor gelobbyd en al jarenlang. Wij zijn al weg in ieder geval voordat die plan uh, ten uitvoer wordt gebracht. Er wordt er jaren over gesproken. In mijn ogen is uh, politiek in Nederland alleen maar uh, achter de feiten aanlopen in, in veel gevallen. Of de putdemp als de kalf verdronken is. Dus uh, er gebeurt eerst wat en dan is het te laat en dan wordt er wat gedaan. Maar het is al gebeurd. Voor videotheek De Sotoplas komt deze maatregel inderdaad te laat. Ja, maar terwijl in Amsterdam een hele keten moet sluiten... opent in Nijkerk juist een nieuwe videotheek haar deuren. Waar begint men aan? Ja, ja het is een kans, vind ik. Je bent een van de weinigen die nog over is. Zo zegt eigenaresse Els den Doelde. Het, uh, het blijft gewoon leuk om dvd's te huren. En dat merk je ook heel veel aan de mensen die toch nog komen. En uh, ja, als iedereen ermee ophoudt, dan, uh, dan verdwijnt het helemaal. En dat vinden we jammer. Op zich lopen het hier nog vrij goed. Er zijn er ook nog twee in Nijkerk zelfs. Ik denk dat mensen hier wat minder... Uh, van de high tech zijn zeg maar. Minder downloaden en uh, wat makkelijker eventjes op de fiets stappen om een dvd'tje te gaan halen, praatje maken. Pas wel een beetje bij het landelijke sfeer, zeg maar. Maar daar zit Willem van Teeseling zijn vraagtekens bij. Ja, de, de, de feiten laten tot nu toe anders zien. Het is ook zo dat in Nijkerk, het is een hele moeilijke markt, er zaten een aantal jaren geleden nog drie goede, lopende videotheken. En volgens mij zat er de laatste tijd nog maar één en die draaide niet zo heel erg goed. Maar als ik naar de marktomstandigheden kijk en ik ken een beetje, een beetje de ontwikkelingen, dan vind ik het heel dapper wat deze mevrouw doet. Ja, als ik hier rondkijk uh, in de videotheek in, in Nijkerk... lopen er al behoorlijk wat mensen rond. Er staan nu ongeveer uh, twee, drie volwassenen en een aantal kinderen. Is het druk s'avonds? Ja, vooral met, met de avonden. Vooral. Ja, overdag kan het nog wel eens meevallen. Ja, het hangt ook een beetje van het weer af natuurlijk... en uh, wat mensen gaan doen. Maar uh, vooral de avonden en de weekenden, ja. Jij denkt dat hier wat toekomst in is? Nou, ik hou het voorlopig op een vijfjarenplan... en daarna kijken we weer verder. Terwijl de ene videotheek sluit... opent de andere in de hoop vijf jaar te kunnen bestaan. En een downloadverbod kan dat proces alleen maar vertragen. Naar schattingen bestaan er over tien jaar nog zo'n 100 tot 200 videotheken in Nederland. Maar wat gaan we eigenlijk missen als de videotheek uit het straatbeeld verdwijnt? In mijn ogen, zoals wij het hier proberen te doen, echt uh, het persoonlijke, het persoonlijke contact. Je klanten leren kennen, uh, onthouden ook wat hun wat stijl is, wat ze leuk vinden en daarop kunnen inspelen. Ook met de inkoop van je films. En echt dat stukje maatwerk, zeg maar, ja, dat, uh, dat raak je kwijt. En een stuk sociaal contact. Dat is een groot gemis van Nederland. Dat we uh, geforceerd worden steeds meer vanuit huis en online. Je film vanuit huis te bestellen. Maar dan, waar zijn de mensen die je dan s'avonds ontmoet als je even naar de videotheek gaat? Dus uh, dat is echt jammer. De videotheek is niet alleen een plek voor films. maar hij heeft ook een sociaal functie in de maatschappij. Bedankt. Tot ziens. Ja, wel plezier erbij. Tot ziens. Doei doei. Staatssecretaris Steven wil dus het illegaal downloaden van speelfilms aanpakken... maar gaat dat de videotheken helpen, is de vraag. We vroegen dat aan pvda kamerlid Pauline Smeet... die auteursrecht in haar portefeuille heeft. Collega Peter Sieber vroeg haar om te beginnen... of zij ook denkt dat de videotheken ten onder gaan aan het illegaal downloaden. Nou, ik uh, kan me voorstellen dat de branche uh, het illegaal downloaden... ziet als dé uh, reden dat uh, de branche het slecht heeft... dat het slecht gaat met de branche... Maar aan de andere kant is het ook zo dat er ook heel veel legaal aanbod is. Dus dat betekent dat je thuis op de bank gewoon met betaling een video kunt huren. Nu heeft staatssecretaris van Justitie Fred Teven aan de Tweede Kamer voorgesteld... ik wil het illegaal downloaden van films uh, aanpakken... en niet door consumenten individueel te bestraffen... maar wel de sites die dat mogelijk maken. En als dat niet lukt, wil hij ook de providers dwingen om die sites te blokkeren. Is ja. dat een goed idee? Kijk, wat wij graag willen, dat is de aanbieders van die illegale uh, content, zoals we dat hier noemen. Die willen we heel graag natuurlijk aanpakken. Dus dat bent u met TV eens? Dat zou heel handig zijn als we daar echt de vinger achter, achter krijgen. Maar als we daarvoor de internetprovider gaan inzetten, dan moet u zich voorstellen dat die internetprovider moet kijken van... Hé, hey, gaat mijn klant nu legaal of... Illegaal downloaden. Dat betekent even als je gewoon kijkt en een vergelijking maakt met, met de post, dan moet de postbode in jouw brief kijken en denken van dit mag wel door de brievenbus en dat mag niet door de brievenbus. Nou, ik denk dat u en ik niet zouden willen dat ze onze post openmaken. En zo, datzelfde geldt met als je zegt de internetprovider die moet ervoor zorgen dat het niet wordt doorgegeven... dan betekent het wel dat die internetprovider moet kunnen kijken wat er wordt doorgegeven. Nou, en dat vinden wij als Partij van de Arbeid natuurlijk ook niet wenselijk. Dat plan van Teve, komt dat wel door de Kamer, denkt u? Nou, wij hebben als uh, uh, Kamerbreed, moet ik zeggen, dus dat betekent alle partijen, heel veel vragen aan uh, de staatssecretaris gesteld. Over bijvoorbeeld, ja, als je dan dat downloaden uit illegale bron straffen wil stellen, uh, hoe ga je dat dan handhaven? Hoe ga je om met uh, over de grens aanbod? Nou, tal van vragen. En die vragen zullen eerst goed beantwoord moeten worden, want ik heb al gezien dat iedere partij echt heel veel kritische vragen heeft gesteld. Dus dat is nog, een, uh, uh, nog de vraag of, of het uh, uh, zeg maar zo door de Kamer zal komen. Uh, nogmaals, ik denk waar we het over eens zijn, dat is download het illegale bron. Uh, dat, dat wensen we niet. Maar vervolgens uh, hoe je het goed moet aanpakken, ja, daar moeten we nog uh, met elkaar uh, naar kijken. De videotheken en de DVD- en platenbranche zijn wel blij met dit plan van Teven. Zal het helpen? Ik denk dat de uh, videotheken er niet mee gered zullen worden. En dat is misschien een harde uitspraak, maar uh, er is ook gewoon veel legaal aanbod en dat zal... Uh, steeds meer uh, ook uh, qua aanbod zal er komen. Dus ze zullen niet gered zijn. De videotheken zullen gewoon ook moeten nagaan hoe kunnen wij nou als branche als sector innoveren. Dat is denk ik erg van belang voor de videotheken. Het einde voor de videotheken voorspeld door PvdA-Kamerlid Pauline Smeets.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 Een stil in de van Bakshot Le Wie scheelt er vandaag ons appeltje? Vandaag doet uh, journalist Sander de Kramerad. Jij bent niet alleen journalist, maar ook tv-maker. Sander, met wie wil jij vandaag een appeltje schillen? Met uh, de burgemeester van Ommen. Ik zat namelijk van de week te zeppen en toen zag ik uh, dat er een Nederlands kampioenschap sneeuwballen gooien... Ja. in juni werd georganiseerd in Ommen. Nou, dit, dat is op zich al heel vreemd Niet het koudste gedeelte van Nederland. Uh, nee, ik denk van waarom niet in de winter, maar goed. Uh, en toen zag ik, tot mijn grote verbazing... dat de burgemeester van Ommen in een kerstmanpak... meedeed aan deze gekte. En, en toen, toen dacht ik bij mezelf... De burgemeester van een gemeente die zich profileert als groen en milieubewust... die wil ik even inpeperen bij Appeltjesgillen. Nou, laten we eerst maar eens even luisteren hoe dat klonk. Ja, het is natuurlijk uh, een raar idee om in de zomer sneeuw te gooien. Ja, het is wel een uh, plaatselijk sneeuwbuitje in de Ommen. Ja, de sneeuw komt op de neuzen en uh, de vrachtwagen vol, dus uh, ja, hartstikke mooi. Ja, hartstikke mooi, zegt de organisator van een sneeuwballengevecht afgelopen zaterdag in Ommen. Maar een vrachtwagen vol sneeuw organiseren in, Hartje, Sommer, in uh, Hartje Zomer... dat is natuurlijk een beetje een bijzonder verhaal, eh, Sander. Zullen wij eens even gaan naar de burgemeester, mevrouw Mittendorf? Ja, goedemiddag. Wat, goedemiddag. Wa Sander, wat is je punt met de burgemeester? Nou, Het is voor mij onbegrijpelijk dat een gemeente die zich profileert via de website... als groene gemeente die zo op milieubewustheid ook hamert... Dat de, dat de burgemeester daarvan, de dorpshoofd... dat hij daar sneeuwballen staat te gooien... midden in de zomer opgewekt met heel veel energie... en met vrachtwagens naar het dorpsplein is gereden. Ik snap er niks van. Waarom deed u dit? Nou, ten eerste, het was natuurlijk wel heel leuk... Maar ja. uh, <laughs> afgezien daarvan. Uh, de ondernemers in, uh, in Ommen die heel uh, initiatiefrijk zijn, die hebben dit ook uh, bedacht. Met als doel uh, om het goed op de kaart te zetten, nog beter op de kaart te zetten. Want we hebben hier natuurlijk al heel veel, uh, inderdaad, heel veel groen. En uh, ook een prachtige omgeving uh, waar veel gebruik van wordt gemaakt. En, ja, maar waarom, waarom heeft u eraan nou meegedaan? Nou, en waarom in een kerstmanpak? Ja, nou ze hebben aan de gemeente gevraagd of ze ook een team wilden leveren. En uh, toen, dan vraag je je natuurlijk af, hè, je, in de afweging van uh, of je doet het niet. Nou, dan gaat het ook wel gewoon door, maar uh, dan ben je er dus niet bij. Of je doet het wel, en dan doe je het ook met, uh, met hele volle inzet. En dat hebben we gedaan met uh, het voltallige college. Ja, maar en, dat rijmt toch uh, helemaal niet met jullie doelstellingen? Van jullie, jullie wijzen bedrijven via jullie website ook op dat ze hun verantwoordelijkheid moeten pakken... in deze tijd van klimaatcrisis, en ja. dat ze milieubewust moeten zijn. En wat, ja. doen en wat doet u als burgemeester? Gaat u in, in een meter sneeuw in 25 graden Celsius staan? Dat nou. is toch raar? Het regende, dus het viel wel mee met die temperatuur. Nou, het doorde ook niet. hartje zomer. Ja, Nee, maar goed, het is hartje zomer. En ik begrijp uw vraag heel goed, want dat is natuurlijk ook de afweging die je maakt. Hè, van, kun je, dat, uh, kun je dat doen? Dus ik heb bij mezelf ook uh, gedacht van, nou, uh, sneeuw, het wordt, met, uh, het, het, het wordt sowieso gemaakt... maar het moet dan nog wel met die vrachtwagen hier naartoe. Uh, je doet natuurlijk mee als gemeente om het te stimuleren dat dat een goed evenement is... Uh, maar de afweging die u die u hier voorlegt, die heb ik natuurlijk ook gemaakt van uh, en dan denk ik ja. Um, uh, hoe, hoe, hoe zitten we daar zelf in? Moet je dan geen ijsblokjes meer in je, je bitterlemmen hebben? Of uh, hè? dat is toch. Dat ja, maar het gaat echt om het signaal wat u uitzendt. Het, het gaat heeft... mij om het signaal wat u uitzendt als burgemeester. Van aan de ene ja. kant bedrijven erop wijzen, er moeten milieubewust zijn, er moeten beter met klimaat omgaan. En aan de andere kant staat u zelf sneeuwballen te gooien in ja. een kerstmanpak. Ja. Hoe, hoe moet u dat bedrijf dadelijk ja. nog gaan uitleggen? Ja, nou dat kan ik denk ik de bedrijven heel goed gaan uitleggen, omdat we uh, ondernemers heel goed uh, steunen in de initiatieven die ze hebben. Althans, als dat geen, geen vervelende initiatieven zijn. En deze ondernemers, heel veel jonge mensen waren erbij... kinderen hebben in de sneeuw gespeeld... die hebben inderdaad een goed initiatief gedaan. En wij hebben daar met heel veel plezier... en met ook heel veel positieve reacties aan meegedaan. Waarom hebben jullie het niet in de winter gedaan? Uh, nou, ik denk dat de ondernemers dachten dat dat minder aandacht trok. En dat ja. bleek ook wel, want SBS uh, 6 heeft er aandacht aan besteed. RTV Oost heeft er aandacht okay, aan besteed. Oké, maar dan hebben we dus een te pakken. Dus dus het het is... werkt wel. Ja, dus het is uiteindelijk gebaseerd op mediagelheid. Nou, dat vind ik zo'n vervelend woord. Ja, dat is het wel, maar, maar dat nou, is het natuurlijk in dit geval wel, toch, mevrouw de, de burgemeester? Nou, nee, dat, dat, uh, dat moet ik toch echt eventjes ver van me werpen. Waar het om gaat, is dat we een goede afweging gemaakt hebben. Er zijn initiatieven hierin om, uh, de week daarvoor hadden we hier een brunch op de markt met bijna 500 mensen. Dus het brunchen. gaat om promotie van de stad? Het gaat om promotie maar van de stad. Maar denkt u nou echt dat er mensen zijn, die, die, die dan op de televisie een burgemeester in kerstmanpak, in juni sneeuwballen ingooien, in die dan denken, daar moet ik naartoe? Uh, ik denk dat uh, mensen, heel, sommige mensen weten niet waarom me ligt. Uh, die gaan misschien denken van, hé, hey, daar gebeuren in ieder geval opvallende dingen. Ja, maar ik denk, ik ga er met een grote boog omheen, want die mensen die zijn niet goed. Uh, nou, ik, het, is, het, is een, een, uh, het is natuurlijk een beetje gek... En daarom was het ook wel uniek en, uh, en leuk. En ik moet zeggen dat uh, uh, ik zelf met heel veel uh, heel fanatiek... ook die, uh, die sneeuwballen gegooid heb. Uh, is, is met Sander, het college mevrouw de burgemeester, is Sander de, ja. de enige die hier problemen over maakt? Of heeft u meer negatieve publiciteit gehaald? Nee, nee, nee. Dit, is, uh, het, um, dit is de eerste keer dat wij daar iets negatiefs over horen. Het kan best zijn dat mensen uh, de vraag gesteld hebben... van hoe zit het met het milieu. Die vraag hebben wij onszelf ook gesteld natuurlijk van tevoren. Uh, maar ja, uh, dat is op het niveau van mag je nog een ijsblokje uh, in, je, in je glaasje uh, limonade. Omdat het ja, maar dat vind om... ik toch een ander verhaal mevrouw de burgemeester. Ik vind nee. een ijsblokje in je, in je limonade vind ik iets anders dan het echt opzoeken door midden in hartje zomer een, een hele laag sneeuw uh, door de stad heen. Nee, nee ik neem het echt op voor deze ondernemers. Uh, ik vind het hmm. dat zij gewoon een goed initiatief hadden, wat wij als college, uh, <laughs> samen met het college van Daalse... ook uh, vol uh, enthousiasme hebben ondersteund en waar uh, heel veel mensen ook plezier aan hebben beleefd. Dus u treft het nu uh, in een kader uh, waar wij uh, uh, zeg maar ook bij stil hebben gestaan of dat kon. En wij hebben geconstateerd dat het uitsteekt. Dat het wel kan. Ja, ik heb Sander, je wat... laat, je ja. laatste woord inderdaad. Ja. Ja. Ik heb nog een vraag. Denkt u dat mensen u nog serieus nemen nu met dat kerstman pak daar. Nou, het zag uh, er een heb beetje carnavalesk uit. Ik heb, ja, ik heb met carnaval wel eens in, uh, in andere pakken gestaan en ik, als ik denk aan het Koninklijk Huis met Olympische Spelen die in oranje pakken zijn, uh, met uh, kleurtjes op het gezicht. Ik bedoel, waar ligt de grens en wat is gek? Ga, je dus, ga je nou winter, gaan jullie nou komende winter met zonnebrandcreme uh, in de weer? Uh, als dat het initiatief. Weet u, uh, waar u geen aandacht voor heeft, is de, uh, datgene wat de, uh, ondernemers in je stad proberen. aan uh, positieve zaken naar voren te brengen. En wij hebben daar als college wel heel veel aandacht voor. En ik begrijp uw punt, ja. maar ik vind dat u het overtrekt. Want, uh, uh, burgemeester, uh, het, uh, ja. burgemeester Mitterhoff, we danken u dat u. Uh, dat u Sander te wilde staan. En Sander, dat jij de nieren hebt geproefd van deze burgemeester. Ja, ik zou er bijna voor smelten. <laughs> ik zou er bijna voor smelten. Nou, beide hartelijk dank. Heel graag gedaan. Dit is, dag, dit, dit is de dag, zit erop voor vandaag. De komende drie weken, vanaf maandag, kunt u op dit tijdstip gaan luisteren... naar Radio Tour de France. Heel veel plezier daarbij, vooral bij de prachtige muziek... die dan altijd gedraaid wordt. Zometeen na het nieuws van... Uh, 4 gaan we luisteren naar de Villa. Villa VPRO met Tessel Blok. Tessel, wat gaan jullie doen? Dag Elspeth, goedemiddag. Het is vandaag de laatste dag van Nout Welling als president ja. van de Nederlandse Bank. En hij doet op de valreep toch nog maar weer eens van zich spreken. Hij hekelt de nieuwe structuur voor financieel toezicht bij de Nederlandse Bank. Die vergroot volgens hem het risico van financiële ongelukken. En dat zegt hij in het boek Welling aan het woord, dat hij eerder deze middag kreeg uit handen van de auteur, financieel journalist Roel Jansen. Die is vervolgens vliegenslug in de trein gesprongen en die zit dus nu hier bij mij om zo meteen over Welling en dat boek te gaan praten. Maar eerst gaan wij luisteren naar hoofdpunten van het nieuws, en die worden u gebracht door Onno duivenede Wit. Radio 1 Het NOS-journaal. In het botlekgebied bij Rotterdam is brand uitgebroken bij het bedrijf Alugemie. Boven terrein hangen gele rookwolken. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Hulpdiensten zijn op grote schaal uitgerukt en de politie is bang dat het vuur overslaat naar een terrein waar gevaarlijke stoffen liggen. Een deel van de snelweg A15 is afgesloten voor verkeer. Een overval op een juwelier in Zaandam is uitgelopen op een schietpartij tussen de vier daders en de politie. Dat gebeurde toen de daders op de vlucht waren. Twee van hen raakten gewond. Hoe ze aan toe zijn is nog niet bekend. Alle vier de daders zijn ingerekend. President Sarkozy is tijdens een bezoek aan Zuid-Frankrijk aangevallen. Een man greep hem vast en probeerde hem over een dranghek te trekken... waardoor de president bijna tegen de grond sloeg. Wat het motief was van de man is niet duidelijk. En een Zaandammer van 75 moet vijf jaar de cel in... voor brandstichting en poging tot moord. Uit woede, omdat hij uit zijn huis zou worden gezet... stak hij het flatgebouw waarin hij woonde in brand. En ook schoot hij de directeur van de woningbouwvereniging in de bovenarm. En dat is nieuws op dit moment. En dit is de ANWB, verkeersinformatie met 10 files, goed voor 35 kilometer. De meeste vertraging op de A50, Arnhem naar Oosten rijdt het nu al 8 kilometer langzaam tussen Heteren en Kloopend Ewijk. Op de A58, Tilburg naar Eindhoven. Er staat weer Oorschot, 4 kilometer. Er zat een auto met pech en die blokkeert uit de linker rijstrook. En afgesloten door een ongeluk is de N302. De weg wij kootwijk in beide richtingen tussen Ermelo en Spult. Houdt daar dus rekening met een omleiding.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 Dat zegt Nout Wellink, nog één dag president van de Nederlandse bank. En hij zegt dat in het boek Wellink aan het woord. Financieel journalist Roe Jansen schreef dat boek. Hij is hier om inzicht te geven in de diepe zielenroerselen... van deze geplaagde, maar vooral toch ook bejubelde bankman. Waarom ABN AMRO echt emoties bij hem losmaakt. En wat is toch de charme van het politouren van oude stoelen. U hoort het zo meteen allemaal. En na vier uur ons panel klinkende munt. Met onder meer de FNV-architect van het zo beroemde, maar inmiddels toch... Ook zo'n volkomen onbegrijpelijke pensioenakkoord. Peter Gortzak, wij gaan u uitgebreid voorlichten. En wilt u uw mening met ons delen? Doe dat dan via www.vila Dit is Radio 1, Vila Vpro. Maar eerst nieuws van het Libanon-tribunaal. In 2005 kwam de Libanese premier Rafik Hariri om bij een bomaanslag. Na deze moord werd door de Verenigde Naties een onderzoek gestart naar de daders. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de oprichting van een bijzonder tribunaal voor Libanon. Ook wel het Hariri-tribunaal genoemd. En dat is hier gezeteld. Het zetelt in Leidsendam. In, 2010, in juli 2010 was de eerste openbare zitting en vandaag is het nieuws dat het tribunaal een verzegelde aanklacht met een arrestatiebevel voor vier verdachten inmiddels vandaag heeft overhandigd aan de officier van justitie in de hoofdstad van Libanon, Beirut. Aan de telefoon heb ik Herman von Hebel, hij is givier van het uh, Libanon tribunaal. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat is er nu precies gebeurd vandaag? Wat is er voor post richting Libanon gegaan? Nou, wat er voor post is gegaan is inderdaad zoals u aangaf een uh, telastelegging met daaraan gehecht vier arrestatiebevelen voor de vier verdachten die in de telastelegging worden genoemd. De ten zelf is nog uh, vertrouwelijk. Ja. Uh, dus daar kan ik ook verder niks over zeggen. En ook niet over de namen die genoemd worden. Uh, en nu is het aan de Libanese autoriteiten... om uh, deze vier verdachten op te sporen, te arresteren... en ze vervolgens uh, richting Nederland te laten begeven... zodat wij ze hier kunnen opvangen en uh, gaan berechten. Mm -hmm. En u kunt niks zeggen dus over de ten en ook niet over de identiteit van de vier verdachten... U onze natuurlijk overal de geruchten... dat het hoogstwaarschijnlijk zou kunnen gaan toch, om leden van de Hezbollah. Mocht dat nou het geval zijn, dan zit je meteen in de grote problemen natuurlijk. Want Hezbollah is een beweging, inmiddels. trouwens is het een meerderheid van de regering daar... zijn hezbollah leden en, en uh, aanhangers van Hezbollah. Die hebben eigenlijk helemaal nooit met het tribunaal mee willen werken. Voorziet u niet grote problemen van wat er nu verder daar met die aanklacht gaat gebeuren? Uh, dat zou zeker kunnen. Uh, we hebben uh, net een uur geleden van de nieuwe premier van uh, Libanon, uh, meneer Mikati, uh, te horen gekregen... Uh, in een speech die hij heeft gericht aan uh, Libanon zelf... Uh, dat hij wil meewerken met het tribunaal. Mm -hmm. uh, en dat hij uh, gaat verder bekijken welke stappen er moeten worden uh, ondernomen. Uh, wat ons betreft zijn die stappen heel erg duidelijk. Dat is ook vastgelegd in een resolutie van de Veiligheidsraad. waaraan Libanon gehouden is. Mm -hmm. uh, maar het is zeker een, een, een ongelooflijk politiek ingewikkelde situatie. Uh, en waarbij het voor de heer uh, Mikati. en uh, ook andere betrokkenen. zoals de minister van Justitie uh, en de, de procureur-generaal van de Hoge Raad aan wie dat nog dat is doorgegeven uh, aan hun is op dit moment... Uh, om te bezien hoe zij uh, deze arrestatiebevelen kunnen, uh, kunnen uitwerken. Ja, want de vorige regering, uh, die, dat was meen ik zelfs de zoon van, van de vermoorde uh, meneer Hariri... die is ja. opgestapt, of die regering is gevallen... omdat uh, het Bolla uit die regering stapte vanwege te verdergaande medewerking aan dat tribunaal. Ja, dat is correct. Het was inderdaad de zoon van Hariri... Eh, die ook altijd, eh, toen hij nog premier was... Uh, goed heeft samengewerkt met het tribunaal, ook altijd de financiële bijdrage aan het tribunaal heeft geleverd. Uh, en het was inderdaad, inderdaad in verband met de, de te die op dat moment van de aanklager hier naar onze onderzoeksrechter ging, uh, dat de regering is gevallen. Dus uh, uh, ja, we weten dat we in een heel lastig politiek pakket moeten opereren. Ja, maar dat doet natuurlijk niets af aan, uh, aan de taak van het tribunaal om gewoon te doen waar het voor in het leven is geroepen. Ja, yeah, dat is uh, correct. En uh, wat nou voor Libanon het eerste stap is... is uh, uiteraard om uh, de verdachte op te sporen en te berechten. Mm -hmm. um, en zoals de, als dat niet binnen een afzienbare tijd gebeurt... dan moet de regering aan de president van ons tribunaal... de Italiaanse rechter KC, binnen 30 dagen informeren... welke stappen ze hebben genomen. Ja. Um, en dan moeten wij gaan kijken of de president gaan kijken... Uh, welke stappen hij dan verder nodig acht. Daar kan nog een interpol bij ingeschakeld nou, precies, worden. precies, de vraag is... Wat wat voor sancties eigenlijk dit tribunaal... of de president van dit Libanon-tribunaal heeft... mocht Libanon om wat voor reden dan ook niet, niet echt meewerken? Dat is eigenlijk het probleem bij dit tribunaal. Het is eigenlijk hetzelfde probleem als bij een internationaal strafhof en een Joegoslaven tribunaal. We hebben geen eigen politie eh, die verdachten kan opsporen en, en oppakken. We zijn afhankelijk van de medewerking van de betrokken landen. Dat kan, zoals we ook bij het tribunaal hebben gezien, natuurlijk vele jaren duren. Zoals in het geval van de Mladic. Mm -hmm. eh, wij willen daar niet zo lang op wachten. En we hebben ook de mogelijkheid in onze regels dat we processen kunnen beginnen zonder de aanwezigheid van de verdachte. Dus we zijn niet helemaal daarvan afhankelijk. Goed, en wanneer wordt de inhoud van de ten en ook de identiteit van de verdachte, wanneer wordt die openbaar gemaakt? Ik, eh, ik vrees dat eh, informeel die identiteit al snel naar buiten zal komen omdat die arrestatiebevelen natuurlijk aan verschillende autoriteiten in Libanon zullen worden eh, doorgestuurd. En dan is eh, helaas het gebruik in Libanon dat er veel naar buiten toe lekt. Uh, wanneer de formele opheffing van de vertrouwelijkheid zal plaatsvinden... is afhankelijk van een beslissing van uh, de rechter. En dat kan ik op dit moment uh, niet goed beoordelen. En ook de rechter zal daarvan uh, moeten kijken en naar de ontwikkelingen ter plekke... wat hij zal gaan doen en wanneer hij verdere stappen zal gaan ondernemen. Goed. Herman van Hebel, Givier van het Libanon Tribunaal. Hartelijk bedankt tot zover. Tijd dan nu voor onze serie wonderlijke, maar desondanks zeer ware verhalen in één minuut. Pst, één minuut. Ik stond in de finale tegen Temenov, een Russische judoka waar ik al heel vaak tegen judat had. Een paar keer van gewonnen, maar vaker van verloren. En ik weet nog heel erg goed, hij was zenuwachtig voor die finale en ik voelde gewoon uh, dat ik van hem kon gaan winnen. En we groeten en ik loop naar hem toe. En ik weet, Russen die proberen altijd meteen vanaf het begin proberen, hier te overrompelen. Dus ik pakte hem heel goed stevig vast. En hij kwam meteen met zijn hardste aanval. En die blokte ik zo hard dat ik gewoon in zijn ogen zag dat hij schrok. Hij schrok dat ik uh, er zo klaar voor was. En ik had hem gegeven moment een kleine score stond ik voor. En ik voelde dat hij haast ging maken en hij ging foutjes maken. En ik bleef heel rustig en ik voelde, als het moment komt, dan smijt ik hem op zijn rug. En op een gegeven moment tikt hij met zijn linkerbeen tikt hij tegen mijn voet aan. En ik voel dat hij een beetje uit balans staat. En ik geef echt alles 100% vol in mijn worp. En ik voelde al gewoon in de worp, ik voelde van ah, dit gaat een ipon worden. Hij komt neer, bam, plat op zijn rug. En ik voelde dat hij nog mijn jas vasthield. Van hé, hey, hé, hey, uh, laten we nog doorgaan, laten we nog doorgaan. Terwijl hij eigenlijk ook al wist dat het voorbij was. En toen stond ik op was ik wereldkampioen. Wereldkampioen judo. Een droom waar ik al sinds mijn veertiende mee bezig was. U hoorde Dennis van der Geest, de judoka, in één minuut gemaakt door Martijn Hofmans. Surf voor meer minuten naar vpro.nl slash één minuut. One Ivor met Towers. En meer is te horen op luisterpaal.nl. We gaan even naar Engeland, naar Wimbledon. Daar wordt getennist, de eerste halve finale, Vrouwen. Marcella Mesker. Ja, de eerste halve finale is nog steeds bezig tussen de Wit-Russin Victoria Azarenka en de Tsjechische Petra Kvitova. We zitten in de derde set. De eerste set ging gemakkelijk met 6-1 naar de Tsjechische Kvitova. De tweede set naar Azarenka met 6-3. En nu staat het weer 4-1 voor Kvitova. Het lijkt heel makkelijk, een grote score, maar de games zijn heel close. En Azarenka die zit er steeds aan en die heeft dan breakpoints, maar redt het net niet. En zo heeft Kvitova dus de beste papier. In de derde set kan zich straks in een heel uh, legendarisch rijtje plaatsen van Tsjechische sterren oh, als ze de finale haalt hier op Wimbledon. Want uh, dat deden natuurlijk Navratilova, die won het toernooi trouwens negen keer al eerder. Mandlikova, uh, Novotna, grote tennissterren uit het uh, Tsjechië van uh, vroeger. En nu dus een nieuwe 21-jarige jonge linkshandige ster Petra Kvitova. Zij lijkt nog steeds met 4-1 in de derde set. Marcella Mesker en we horen je ongetwijfeld later op de middag nogmaals. De laatste uren van Noud Welling, de president van de Nederlandse bank, zijn ingegaan. Gisteravond had hij zijn officiële afscheidsreceptie. Hij kreeg daar een lintje van zijn baas, de minister van Financiën, Jan Kees de Jager. En nu is hij ongetwijfeld bezig zijn persoonlijke spulletjes in te pakken. En dan trekt hij voor het laatst de deur van de Centrale Bank op het Frederiksplein in Amsterdam achter zich dicht. En tussen dat inpakken door kreeg hij eerder vanmiddag nog eventjes gauw een boek overhandigd. Wellink aan het woord. Uit handen van de auteur, financieel journalist Roel Jansen. Die zit hier. Welkom Roel want we kennen elkaar. Ja, ja. Jij hebt twintig uur met hem gesproken, hè? Nou, in totaal maar, Eigenlijk meer? was het nog veel meer. Ja, we hadden zeven afspraken staan van ieder, een uur en, of van ieder drie uur. En dat werd uiteindelijk niet helemaal drie uur soms. En soms werd het ook wat langer. En daarna hebben we, geloof ik, nog twee keer weer iets afgesproken... om de hele tekst nog een keer door te nemen... en nog wat correcties en aanvullingen en zo ja, aan te brengen. Ja, precies. Ik vroeg me af of er veel veranderd is. Want je hebt hem alles laten lezen. Ja, uiteraard. Ja. Dat, in dit geval was dat, lag dat voor de hand om te doen. En bovendien wilde ik me ook graag wel indekken tegen juridische claims en zo. En dat wilde hij zelf natuurlijk ook. Want er komen natuurlijk zo verschrikkelijk veel onderwerpen en naar buiten die ook nog steeds spelen. Ja. Die nog, er zou nog steeds gevoelige informatie in kunnen zitten. Ja, natuurlijk. De Nederlandse Bank is daar heel streng op. Hè. Ze hebben uh, gevoelig, uh, hoe heet het, uh, toezichtgevoelige informatie, heet ja. dat, of geheimhoudingsplicht en dat soort dingen. Daar moet je je echt aan houden en anders uh, ja, krijg je eigenlijk niks te horen. Nee, precies. Maar, maar hij had, was wel openhartig. Hij tegen was enorm je. openhartig. En het grappige was, hij werd het eigenlijk steeds meer naarmate de datum van zijn vertrek uh, dichterbij kwam. Ja, en, zou, zou die een, een soort last langzaam maar zeker van ik, zich afvoelen. Ik vallen. denk het. Ik denk het wel. Het voelde alsof we zijn... Ik geloof dat het eerste gesprek eind november of december was. Een half jaar geleden. En toen zat hij nog midden in de eurocrisis. En in toestanden. Ja, door de alles wat zijn laatste periode getekend heeft. Alsof ja. er niet 25 ja. jaar of langer daarvoor nog was. Ja, ja. en uh, naarmate zijn vertrek uh, dichterbij kwam. Die laatste keer en zo. Was hij eigenlijk heel ontspannen en relaxed. Hmm. Had hij ook, ik denk dat het voor hem het goed is dat hij, nou, het is nu voorbij, over en klaar wat is het eigenlijk precies, die baan, die die, hij is gekomen in 83, toen ja. werd hij directeur, toen ja. zat Duizenberg daar als president ja. en die is hij in 95 opgevolgd. 97. In 97 ja. is hij opgevolgd 14 jaar geleden. Ja. Ja. Ja. Hij is eerst um, ruim 14, 15 jaar in de directie gezeten, hij was lid van de directie en zeg maar tweede man, ja. zo'n beetje, de, ja, uh, van het team. Ja. Hij ah, kende en, die de, de bank natuurlijk door van en door. Binnen en van buiten. Ja. Die, hoe, zou, hoe zou jij zijn baan omschrijven? Mensen hebben daar waarschijnlijk geen idee van. Hij is president van de centrale bank, is hij dan de hele dag aan het vergaderen. <coughs> Zit hij alleen maar toezicht te houden? Nou, dat zullen de mensen niet snel willen geloven, nou, denk is, ik. Zit hij alleen maar rapporten te lezen? Wat het, doet hij zo'n dag? Volgens mij doet hij het allemaal. Ja? Het is, het is echt een absurde baan. Want bij die baan horen een aantal functies... die je kwaliteiten qua ook nog moet uitvoeren. Namelijk, je bent lid van het bestuur van de Europese Centrale Bank. Mm -hmm. uh, je zit in het zogenoemde Basels Comité van Toezichthouders. En daar werd Welling bovendien nog een paar jaar geleden voorzitter van. Vlak voordat de financiële crisis uitbrak. Dus hij dacht, dat wordt een rustig baantje. Maar dat werd een enorme zware klus voor hem. Ja, want dat, was dus, dat is de instelling die dus ook het toezicht op de precies, banken... Ja, en, die en, en, die en de die, regelgeving die, rond hoeveel geld de ja, banken moeten hebben. De strengere hebben, regels hoeveel kapitaal kapitaalbanken moeten aanhouden en dat ze buffers moeten aanhouden en dat soort zaken. Nou, ja, dan zit hij in het bestuur van het IMF en dan heeft hij weet dat hoort allemaal bij die functie van president van de centrale bank. En omdat bovendien de uh, ja wat persoonlijke verschuivingen in de toezichtsector, mm -hmm. he, de afdeling toezicht van de Nederlandse Bank waren, heeft hij de afgelopen twee drie jaar ook nog voornamelijk dat in hij eigenlijk was het gezicht van degene die het toezicht bij de Nederlandse Bank deed. Laten we daar meteen even op inhaken, want um, hij er is al nieuws gekomen uit dit boek. Ja. Uh, Wellink hekelt namelijk in dat boek... die nieuwe structuur van financieel toezicht van de Nederlandse bank. Na alle ellende, alle schandalen... Uh, heeft de politiek, want dat is de baas uiteindelijk van de bank... Uh, Jan Kees de Jager, of misschien zelfs was het al Wouter Bos... of nee, nog Wouter Bos, nee, Jan is de Jager... De Jager ja. heeft gezegd, uh, we gaan de uh, uh, leiding van de bank splitsen. Er moet één echt monetair mens komen. Ja. En er moet iemand komen die zich alleen maar met het toezicht... op ja. de financiële instelling bezighoudt. Ja. En daarvan zegt nou het Wellink in jouw boek... Dat is vragen om moeilijkheden. Ja. Twee kapiteins op één schip. Dit is een risico van ja. een heleboel ongelukken. Ja. Hij is niet de enige die dat zegt. De Raad van State heeft een paar weken geleden... een uh, advies aan de minister uitgebracht over hetzelfde voorstel. En die hebben ook gezegd, dit gaat helemaal niet werken. Dit, uh, dit plan is gewoon niet goed. Uh, kijk, het was natuurlijk zo dat er is... Wat er is misgegaan de afgelopen paar jaar had allemaal met het toezicht te maken. Zeker. Toezicht op ISafe, toezicht op DSB-bank. En nou gaan ze maar door. En dat heeft Welling heel erg uh, verweten. Dat hij daar niet dat ze niet goed hadden opgelet. Dat ze te. Te, te juridisch en te bureaucratisch waren en zo. En dus het antwoord van de politiek was... dat moet anders en mm -hmm. dat kan anders en dat moeten we maar eens anders doen. En de jager is met een voorstel gekomen... één van die cultuurverandering die er bij de Nederlandse Bank moest plaatsvinden. En ten tweede dat de nieuwe directeur Toezicht... Hè, die ook morgen gaat beginnen, Jan Seibrand... dat die een verzwaarde functie moet krijgen... meer geprofileerd naast de president. De president wordt meneer Knot... En de president wordt meneer Knott, Klaas Knott, Knot, Knot, ja. en Jan Zijbrand wordt de toezichthouder. Ja. En Welling zegt van, kijk eens, dat is helemaal. Wij hebben precies de omgekeerde conclusie getrokken. Bij ISAFE zijn de beslissingen binnen de toezichtssector gehouden. En dat is niet op het niveau van de directie. Dus ook niet door de president aanvankelijk bekeken. Die werd er pas heel laat bij betrokken. En wij vinden juist dat je toezicht en het, het geheel juist dichter bij elkaar moet brengen. Dus en niet hij... in, maar wel in één persoon moet bundelen. Nou ja, en uiteindelijk is de president natuurlijk blijft het gezicht van de, de centrale bank. Dat zag je ook nu bij de aankondiging van de opvolging. Dat iedereen had het over die Klaas Knot. Mm -hmm. En... Nou, Jan Seybrand, die dus een verzwaarde profiel moet gaan krijgen... die heb je nauwelijks in het nieuws gezien. Nee, terwijl dat de functie is waar, over iets waar het zo is misgegaan. Precies, ja. ja. ja. ja. Dus hij voorziet... Het is, het is eigenlijk een beetje uh, uh, kritiek geven... Uh, op, nou ja, ik wil niet heeft, zeggen over je graf heen, maar daar lijkt het een beetje nou ja, op. Of heeft hij niet eerder gezegd? Ik, nee, hij heeft het niet eerder gezegd. Want... De, uh, die plannen zijn nu, nu pas recentelijk naar buiten hmm. gekomen. Ook. Of, nou ja, nee, de plannen zijn vorig jaar door, door de jager gepresenteerd. Maar nu, nu moet het dan geïmplementeerd gaan worden, uitgevoerd gaan worden. En nu zegt hij van, kijk, dat gaat, dat gaat gewoon niet werken. Maar het zit, het zit sowieso tussen de Nederlandse Bank en, Finan en het ministerie van Financiën. Dit dat vroeg ik me punten. af. Hij is, uh, dat ook even vragen. Um, hij is van politieke signatuur, hij is een CDA-man. Ja, zo goed aangeloos. als goed, uh, ja. Duizenberg een partij van de arbeidman ja. was. Maar ze ja. moeten natuurlijk boven de partijen staan. Ik ja. vraag je af, merk je daar iets van? Dat hij bijvoorbeeld met de huidige minister Jan Kees de Jager... wegens CDA zijn beter op kan schieten dan met Wouter Bos? Ik denk het niet. Ik denk dat hij met Gerrit Salom heel goed kon optre optrekken... toen die minister van Financiën was. Maar ja, ze kenden elkaar, want ze zijn min of meer gelijktijdig... begonnen als jonge ambtenaartjes uh, in van eind jaren zeventig. Mm -hmm. uh, met Wouter Bos had hij aanvankelijk frictie... maar daar ging het uiteindelijk heel goed mee. En volgens mij, vooral omdat ze van elkaar weten... hoe slim en hoe scherp ze zijn, hoe analytisch... Mm -hmm. dat vulde, dat dat proefde je bij elkaar dat ze dat interessant en leuk van elkaar vinden. En nu vinden. dan de huidige minister? En met Jan Kees de Jager is het eigenlijk vanaf het begin af aan... niet echt goed gegaan. Nee? Hij, um, hij zegt ook in het boek... Ja, de Jager had het natuurlijk hartstikke moeilijk. Die moest aantreden op een moment, een jaar, ruim een jaar geleden... dat... Uh, al die kritische rapporten waren gekomen. Het rapport van de commissie De Wit en al die uh, deskundigen... Dat was de die parlementaire commissie die, die, die onderzoek commissie. deed... Naar, ja. de, naar de financiële crisis, ja. naar de ISAFE-affaire uh, nou, ja, niet? Nou ja, de financiële nee. crisis, ABN AMRO, toezicht van precies. de DNB, of ja. dat voldoende was ja, geweest, daar andere, ging dat over. Ja. Ja, ja, ja. En uh, de jager heeft dat eigenlijk meteen totaal overgenomen. Gezegd, ja, nee, inderdaad, er moet wat veranderen... en die toezichtsdirecteur moet dus een zwaardere post gaan krijgen... positie gaan krijgen, en Wellenck, uh, die, die zag dat helemaal niet zitten. Heeft hij zich uh, uh, over minister De Jager tegenover jou uitgelaten... van nou, dat is niet het zwaargewicht nou, gewicht op de juiste spot. Het, het gekke is van Welink ook al vindt hij van alles en nog wat... dat zal hij niet doen. Daar mm. blijft daar, Om een of andere reden blijft hij fatsoenlijk daarin. Hij gaat dus niet publiekelijk zeggen, ik vind de minister, minister niks... maar ook niet, ik vind bankiers die de boel uh, bij elkaar gegraaid hebben... dat mm -hmm. vind ik niks en zo. Daar haalt hij toch afstand van. Zegt, ik ben een toezichthouder, ik moet me aan de wet houden... En, ja, daar is hij eigenlijk heel netjes in. Maar, maar je proeft je kunt... tussen de zinnen door, tussen de regels door, je dat hij niet zo hoge regl... pet van hem op heeft. Je kunt tussen de regels doorvoelen dat hij een veel nauwere band had met, um, nou ja, met Bos en met, uh, met, met, met, met Salm. Dan, mm -hmm. dan die nu met de jager heeft. Hey, en ze, vers vers ze verschillen dus echt van mening over he, die nieuwe structuur van de Nederlandse bank. Uh, het was het gedoe over de opvolging, natuurlijk, speelde mee, waar toch echt. Het ministerie tegen, of de politiek, hè, het kabinet mm -hmm. tegenover uh, de Nederlandse bank, uh, bank stond. En je ziet het ook in hun hele opstelling ten aanzien van de uh, noodhulp aan Griekenland. Ja. Uh, de, wat je zei, dat hij ook met Bos dus wel goed op kon schieten, dat is op zich wel opmerkelijk. <kijkt> uh, Bos en hij hebben samen het hele drama natuurlijk meegemaakt, ook rond ABN AMRO. En dat lees je in je boek. Dat vond ik toch opmerkelijk. Als je Wellink nou vraagt, wat, he, wat, wat, wat is er nou geweest in die periode, de laatste paar jaar dan, wat je echt aangegrepen heeft, waarvan je denkt, dit is helemaal misgelopen... En dat raakt me, dan is dat ABN AMRO. Dat ja. is dat de, het opknippen van het bedrijf... en het later uh, uh, op de knieën weer terug moeten kopen. Dat raakt hem emotioneel. En, enorm. Hoe uh, komt dat toch? Waarom juist dit? Nou, ik denk omdat hij zich voor een deel uh, vereenzeldigd met ABN AMRO... als een grote, deftige, traditionele, gevestigde internationale bank. Hij zei, is... heeft zelfs, lees ik ook in jouw boek... toen hij nog maar net bij de Nederlandse Bank werkte... een ja. aanbod gekregen om daar te komen ja. werken. Nou, wat hij niet me, gedaan heeft. Dat is maar... maar niet gedaan. Ja. Ja. Ja. Uh, dat uh, was ook wel verrassend. Ja, als je een man net benoemd is dat ze dan bij je komen hengelen... wil je ja. naar ons toe komen. Maar goed, uh, ik denk dat dat het meespeelt. Dat mm -hmm. die ABN AMRO natuurlijk toch gewoon als een enorm instituut beschouwde... in de Nederlandse bankwereld. De opleiding, de, de, de, de kweekschool van bankiers in Nederland... Land. Maar daar kwam bij dat hij eigenlijk vanaf het allereerste aller momenten... en het begon toen met, dat, uh, met die aankondiging van zo'n Brits, Brits hedge fund. Ja. Zo'n hedge fund wat een heel klein belangetje in ABN allemaal had genomen. Die zei van, wij willen de zaak opsplitsen. Dat hij meteen door had wat dat betekende. En dat is zijn analytische gave, dat hij dat dan meteen door heeft. Maar uh -huh. hij heeft een jaar lang met dat verhaal lopen leuren... en niemand wilde hem... Nee. Uh, hij was inderdaad de enige die al zag, ja. dit moet niet gebeuren. Het gebeurt ja. toch. Ja. En, hij moet dan natuurlijk gewoon wel mee. Ik bedoel, uiteindelijk ja. is het de politiek en, en, en de minister die... Uh, dan... En daarom had hij er zo de pest in dat er uiteindelijk gebeurde... wat hij vanaf het allereerste moment had voorzien... dat zou gaan, kon gaan gebeuren. Hmm dat uiteindelijk de staat om de bank niet helemaal teloor te laten gaan... hem gewoon even moeten nationaliseren ja. om hem overeind te ja. houden. Desondanks kon hij het goed vinden met Wouter Bos... want hierin stonden ze in eerste instantie dus lijnrecht tegenover ja. elkaar. Ja, hey, Dit is het, een van de meest bizarre momenten... moet dat geweest zijn in het leven van beiden trouwens. Uh, Wouter Bos was benoemd tot minister van Financiën. Hij was beedigd door de koningin. De volgende ochtend gaat hij voor het eerst met de chauffeur naar zijn kantoor... het ministerie van Financiën. En de allereerste aller, aller gast die hij op bezoek krijgt is Noud Welling. Die zegt, meneer Bos, u bent de nieuwe minister... maar er is een probleem bij ABN AMRO. En die Bos die denkt natuurlijk, "Ja, wat hebben we nou aan mijn pet hangen? Dat was een knap vervelend moment. En daarna moest Bos naar de eerste vergadering toe van het kabinet. Ik hoor, sorry Roel, dat we even onderbroken worden... omdat er nieuws is van Wimbledon. Marcella Mester. Ja, want de wedstrijd is afgelopen. De jonge Tsjechische Petra Vitova heeft inderdaad gewonnen van Victoria Azarenka. Met 6-2 in de derde set. Zij bepaalde het spel eigenlijk drie sets lang. Of ze scoorde, of ze maakte een fout. In totaal meer dan veertig winners ten opzichte van maar negen voor Azarenka. Dus een verdiende winnares. En een vierde Tsjechische in de finale van Wimbledon. Op de tribunes wordt ze aangemoedigd door Martina Navratilova. Negenvoudig wimbledon kampioen. Haar Idool. Dus Petra Kvitova, zij staat aanstaande zaterdag in de finale. Ja, en tegen wie, dat zal de volgende wedstrijd moeten bepalen. Want dat is de tweede halve finale tussen Maria Sharapova en de Duitse Sabine Lisicki. Oké, okay, en daar horen we Marcella Mesker zometeen zeker nog over. Verder met Roel Jansen, die een boek schreef over Noud Wellink, de president van de Nederlandse Bank, die vandaag zijn laatste dag als president beleeft. ABN AMRO hebben we gehad, dat hem dat eh, emotioneel raakte. Er is natuurlijk de laatste jaren zoveel gebeurd waar Wellink eh, com eh, op aangesproken werden. Wilde ik het even niet over hebben. We weten het allemaal, ISAFE, DSB, nou ABN hebben we net gehad. Um, ik wil dus kijken, wat, wat ziet hij zelf in die dertig jaar, want hij heeft dertig ja, bij die bank ja. gezeten, ja. eigenlijk als, als zijn grootste triomf. Waar gaat hij echt met heel veel plezier op terugkijken en zeggen... echt letterlijk, dat heb ik toch maar in nou, de monetaire wereld bereikt... voor denk, Nederland en Europa. Ik denk van tien jaar geleden de invoering van de euro. Hè? Dat was een gigantische logistieke operatie... die de hmm. Nederlandse Bank heel goed, samen met Financiën heel goed gedaan heeft in de tijd... Uh, ja, nu zit je met de ellende dat het eurosysteem uit elkaar dreigt te klappen. Maar goed, de, de invoering is heel goed gegaan. En ik denk dat hij ook heel erg trots terugkijkt op zijn prestaties... met dat Baselse comité van banktoezichthouders. Mm -hmm. Waar ze die nieuwe regels voor het kapitaal... strengere regels, strengere voor, de regels banken. voor banken hebben afgesproken. Ja. En afgelopen weekend heeft hij daar nog weer wat aan gedaan. Hè. Dus hij gaat maar door, die man. Tot de laatste dag. Uh, hij was, dat is natuurlijk altijd gezegd... dat uh, op het moment dat de euro kwam die hele kant van, van het werk bij de Nederlandse bank... de echte monetaire kant, ja. veel minder werd... en dat het toezicht steeds belangrijker werd. Ik bedoel, Hij kon niet meer zelf een munt in stand houden... inflatie regelen, rente wel of niet verhogen of verlagen. Dat werd allemaal aan Europa gegeven. De lol moet er een heel klein beetje voor hem nou, af zijn dat, geraakt. Dat ik, nee, dat denk ik He? niet. Want hij kon wel ondertussen iedere 14 dagen naar Frankfurt gaan... en daar met zijn vriendjes bij de Europese Centrale Bank vergaderen. En dat is toch het wereldje waar hij echt enorm van houdt. Ja, dat, dat vond hij fantastisch. Ja, en en... Wat, gaat hij, wat gaat hij doen? Gaat hij nog iets financieels doen? Zien we hem nog terug? Ja. Of gaat hij inderdaad, wat zijn grote hobby is, <laughs> alleen nog maar antieke stoelen. politoeren Wat wil zeggen oppoetsen in de nou, zetten? Ik was ook wel verbaasd dat hij als hobby heeft het repareren van oude antieke stoelen. En ja. dat hij dat voor zijn kinderen ook doet. Dat voor zijn dochter heeft hij stoelen gerepareerd. Maar dat kostte zoveel tijd en het schoot niet op. Dat heeft hij het maar laten zitten een tijdje. Ik denk dat hij dat zeker weer gaat oppakken. Ja. Maar er is niets bekend. Daar heeft hij ook niet een tipje van de zuier nee, op opgericht nee. of hij in Europa of elders in de wereld nog opduikt. Nee, nou. Maar het zou me niks verbazen. Kijk, het is natuurlijk iemand met een enorm netwerk. En die komt echt... Dat, dat wereldje van die centrale bankiers, die kennen elkaar goed... en die komen elkaar echt wel weer tegen. En op een of andere manier zal hij daar wel weer ergens terechtkomen. Okay. Roel Jansen, jij blijft zitten, want doet mee met ons economiepanel zo meteen. Schreef het boek Wellink aan het woord. Het is uitgegeven bij de bezige bij. En ligt vanaf morgen in de winkel. Wilt u meer weten over wie al die jaren de president van onze centrale bank was? De villa is dus zo meteen terug met klinkende munt. Tot later.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 Dit is Radio 1.